7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Volgens Amerikaanse en Britse Veiligheidsdiensten is Rusland op grote schaal aan het hekken. En minder verantwoordelijkheid is minder aansprakelijkheid, zegt de NAM, de Nederlandse atodiemaatschappij. Een overzicht van het nieuws hier is Elisabeth MUZIEK <tiedt>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 Slechts 11 van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen... had binnen 2,5 jaar een baan gevonden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In vergelijking met andere nationaliteiten vonden Afghanen relatief snel een baan. Dat komt volgens Vluchtelingenwerk Nederland doordat veel Afghanen hoger zijn opgeleid... dan asielzoekers uit andere landen. De asielzoekers met een baan werkten voornamelijk in de horeca, de uitzendbranche of de handel. Kinderen spelen veel minder buiten. Vijf jaar geleden ging nog 20% van de kinderen iedere dag naar buiten en nu is dat aantal gedaald naar 14%. Dat blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. Eén op de drie kinderen zegt eigenlijk wel vaker buiten te willen spelen, maar dit niet te doen omdat de speelplekken bijvoorbeeld te saai zijn. En als ze dan binnen spelen zijn tv-kijken en gamen veruit het populairst. Goede doelenorganisatie Jantje Beton wil dat ieder kind minstens een uur per dag buiten speelt. Een VVD-politicus uit Almere heeft de computers van tientallen vrouwen gehackt... op zoek naar naaktfoto's en video's van hen, dat meldt de Telegraaf. Hij kraakte ook de computers van een aantal bekende Nederlandse vrouwen. Slachtoffers waren onder andere oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo... en een bekende vlogster. De 33-jarige Mitchell van der K. werd in februari opgepakt... voor computervredebreuk. En hij geeft toe dat hij iClouds heeft gehackt... maar ontkent dat hij beelden heeft verspreid. Hij heeft zich teruggetrokken uit de lokale politie... Politiek. En rapper Kendrick Lamar heeft een Pulitzerprijs gewonnen. Hij won de prestigieuze Amerikaanse prijs met zijn album Damn. Het is voor het eerst dat een rapper wint. Tot nu toe kwamen de winnaars in de categorie muziek altijd uit de jazz of de klassieke muziek. Verder kregen The New York Times en het tijdschrift The New Yorker een Pulitzer voor hun artikelen over de van seksueel misbruik beschuldigde filmbaas Harvey Weinstein. Het weer tot slot brede opklaringen, al is er lokaal ook kans op mist. Vanmiddag wat sluierbewolking, maar verder wordt het zonnig bij 17 tot 22 graden. Ook morgen en donderdag veel zon, dan kan het zelfs 25 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De meeste vertraging is in het midden van het land. De files hebben zo'n 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen. Een ongeluk gebeurde op de A4 uh, richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en het knooppunt Prins Klausplein. 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Een de defecte vrachtwagen op de A12 richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de meer 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook dicht. En tot slot nog een kwartier vertraging op de A67. Venlo richting Eindhoven. Bij Gelderop staat 9 kilometer.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 5,5 minuut over zeven is het. Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten beschuldigen Rusland van grootschalige hacks. Gericht op netwerkapparatuur. Het zou gaan om miljoenen apparaten. Contact nu met Frank Groenewegen. is cybersecurity-expert cyber bij Fox IT. Meneer Groenewegen, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er dan al apparaten gehackt? En wat voor apparaten zijn dat dan? Uh, nou ja, ik neem aan van wel, anders doen ze zo'n soort waarschuwing er niet uit. Um, ja, het Amerikaanse departement of Homeland Security, de FBI en zelfs het Engelandse uh, NCSC, het Nationaal Cyber Security Center, die kwamen gisteravond met een waarschuwing naar buiten. En de FBI weet in dit geval zelfs vrij zeker, dus ze hebben high confidence dat deze aanvallen uitgevoerd zijn door Russische staatshackers. Ja. En voor wie is die waarschuwing dan bedoeld? Voor ons allemaal? of? Uh, nou ja, ja, ze geven eigenlijk in het uh, bericht specifiek aan, uh, noemen ze zelfs de energiesector en de andere kritieke infrastructuur uh, binnen die landen. Maar dat geldt eigenlijk denk ik wereldwijd. Uh, en het betreft eigenlijk uh, software van een uh, Amerikaanse fabrikant Cisco, waar een uh, kwetsbaarheid in is gevonden. Ja, die deze hackers dus mogelijk uh, op grootschalige schaal uh, uitbuiten. En wat zou uh, Rusland met die apparaten dan willen? Je hebt eigenlijk drie grote risico's als dit soort apparaten overgenomen kunnen worden. Uh, zodra je eigenlijk volledig toegang hebt over iemands modem. Dus denk hierbij ook aan uh, elk bedrijf of particulier of, of zelfs overheidsinstelling heeft natuurlijk een modem... waarmee ze verbinding maken met het internet. Ja, als die fabrikant van uh, Cisco is en, en deze hele specifieke kwetsbaarheid of ja, eigenlijk misconfiguratie erin zit... dan kunnen ze toegang krijgen tot het apparaat. Uh, met, dat, met die toegang kunnen ze uh, drie dingen doen. Ze zouden het kunnen gebruiken voor uh, sabotage omdat ze toegang hebben tot het interne netwerk, kunnen ze dus dingen uitzetten of echt de dingen bewust stuk maken. En ze kunnen eigenlijk alles, alles internetverkeer meelezen. Dus alles wat er in en uit je modem gaat, dat kunnen hun meelezen. En dan kunnen ze dus bijvoorbeeld intellectual property stelen, eh, interne klantdata en andere dingen. En in het laatste geval zouden ze zelfs specifiek deze modems wereldwijd kunnen inzetten voor een grootschalige ja, dedelsaanval. aanval Dus echt voor een cyberaanval. Ja, als je natuurlijk miljoenen apparaten onder controle hebt, dan kan je daar wereldwijd eh, grote schade mee aanrichten. Ja. Wat we eerder natuurlijk ook in Nederland gezien hebben, op bijvoorbeeld de Nederlandse banken. Ja. Is dit onderdeel van. Uh... Ja, er zijn mensen die zeggen die koude oorlog is alweer uh, volop aan de gang. Uh, maar is, is dit daar een onderdeel van? Nou, ja, ik denk het zeker wel. Uh, als je ook kijkt, uh, zeker in de tijden van de politieke onrust... is het dus enorm belangrijk dat je als land... Uh, al op allerlei belangrijke plaatsen toegang hebt. Uh, als iets dan escaleert in de ja, normale wereld... dan kan je daarna met een druk op de knop uh, ja, digitaal terugslaan... en overgaan tot actie. Uh, het is daarbij natuurlijk belangrijk dat je dus op allerlei plekken al zit. Uh, ja, dus denk hierbij dus bijvoorbeeld ook wat ze specifiek in het bericht noemen aan uh, energiebedrijven. Dan kunnen ze mogelijk zelfs gezien de stroom uitzetten. Hmm. Maar goed, uh, als ik zoiets hoor en, en die, die, die waarschuwing komt er van Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Dan denk je, ja, die doen toch eigenlijk precies hetzelfde waarschijnlijk. Um, jazeker. Um, er is bijvoorbeeld een tijd geleden is er een operatie geweest... Uh, die uh, heet Slingshot. En die was uh, specifiek voorzien op een uh, kwetsbaarheid in tick routers Dat is een andere fabrikant, uh, geen Cisco. En uh, die uh, werden vooral misbruikt in het Midden-Oosten en Afrika. En ze zeggen eigenlijk dat Slingshot uh, ja, aan uh, het Amerikaanse defensie... aan de J-Shock uh, gekoppeld kan worden. En dat ze dat dus specifiek gebruikten... om internetcafés in het Midden-Oosten en Afrika aan te vallen... om ja, daar uh, terroristen of mogelijk... Terroristen die veelvuldig gebruik maken van computers in uh, internetcafés... Ja, om die in de gaten te houden. Ja. En, en ze zullen ongetwijfeld in Rusland ook actief zijn, de Britten en de, uh, de Amerikanen. Tenminste op afstand, maar dan ook proberen op deze manier... Uh, daar uh, zaken uh, aan het dicht te krijgen. Die, die waarschuwing wordt nu openbaar gemaakt en, en gedaan. Wat, wat heeft dat voor gevolgen? Ja, eigenlijk laten ze dus heel goed zien uh, wat ze weten van, dit, van deze operatie. In de waarschuwing staan ook best wel wat technische details. En eigenlijk willen ze bij uh, ja, bedrijven dus specifiek in de energiesector... en andere kritieke infrastructuur, maar eigenlijk ook alle andere bedrijven... die gebruik maken van deze software van de fabrikant Cisco... Uh, geven ze informatie over uh, a dat je moet updaten... en dat je bepaalde configuratie anders in moet stellen... zodat uh, dit lek niet meer misbruikt kan worden. Maar ze geven ook zelfs informatie weg over hoe je kan zien... of deze zogenaamde na, ja, Russische staatshackers al misbruik hebben gemaakt... en zelfs wellicht toegang hebben tot je infrastructuur. Zodat je maatregelen kan nemen. Ja, zodat ja, je een ja. onderzoek kan starten en dus ook maatregelen kan nemen om uh, dit uh, te stoppen. Dank voor de uitleg, Frank Groenewegen van Fox IT, het beveiligingsbedrijf. Kinderen spelen veel minder buiten, dat blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. Opa's, oma's en ouders die speelden toen zij nog jong waren massaal buiten. Maar nu spelen de kinderen vooral binnen. Sterker nog, drie op de tien kinderen speelt nooit of maar één keer per week buiten. Pauline van der Loo, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van uh, Jantje Beton, uh, waarom is dat? Dat kinderen minder buiten spelen, bedoel ik? Ja, niet dat u van Jantje Beton bent, dat, dat geloof ik gewoon. <laughs> nee, kinderen spelen inderdaad, wij hebben inderdaad uh, onderzoek gedaan. En wat u aangeeft is, in grote verschillen tussen de generaties... maar ook ten opzichte van vijf jaar geleden hebben we gekeken... kinderen spelen veel minder buiten... En wat we wel zien is dat kinderen eigenlijk veel meer keuzemogelijkheden hebben. We hebben kinderen daar ook naar gevraagd. Je ziet zowel uh, binnen dat er heel veel uh, uh, ja, grote concurrentie is natuurlijk met buitenspelen. En kinderen hebben natuurlijk ook veel vollere agenda's dan vroeger. Die hebben een volle week met hobby's en school... Dus ja, er is gewoon meer concurrentie met buitenspelen. Maar goed, de, de ouders, um, die, die, die, die motiveren dat dus blijkbaar ook niet. Terwijl ze zelf wel die ervaring hebben dat het leuk en ook gewoon uh, ja, toch belangrijk is dat je buitenspeelt. Nou, dat, dat vinden wij ook wel een van de opvallendste dingen uit het onderzoek. Dat je ziet dat zeker ook grootouders, ouders... dan hebben we het nog over zo'n zo 70 procent wat, wat meer buiten speelde dan binnen. Wat nu nog maar 10 procent van de kinderen is. Dus op de een of andere manier kunnen zij het ook niet overdragen. En dat is ook wel belangrijk uit dit onderzoek... dat we kunnen kijken van hoe kunnen we met elkaar daarin de tijd keren. Ook omdat we weten dat het natuurlijk heel gezond is voor kinderen. Hm. Want u, u hebt die kinderen zelf ook gevraagd. Is dan ook ja. gewoon de vraag gesteld: wil je wel echt buiten spelen? Ja, ja we hebben ook we hebben gevraagd van, van speel je meer binnen dan buiten? Of hoe vaak speel je buiten? Maar we hebben ook gevraagd, zou je meer buiten willen spelen dan dat je nu doet? En dat geeft ook zo'n 30% van de kinderen aan dat ze wel meer buiten zouden willen spelen dan dat ze nu doen. En waarom geven ze dan ook op waarom dat dan niet kan of mag? Ja, ja nou ja, zij geven ook aan dat ze, het, uh, hè, dat ze het buiten saai vinden, maar ook zeker ook van dat uh, binnenspelen. dat ze dat leuker vinden. En uh, dat er vaak ook buiten te weinig vriendjes zijn. En ik kan me ook voorstellen voor kinderen als je naar buiten gaat en je bent alleen. Dat het dan niet zo leuk is dan dat je dat samen met je leeftijdsgenootjes kan doen. Nou, ja, het heeft natuurlijk allerlei voordelen dat buitenspelen. Maar ja, goed, dat, dat hoeven wij niet tegen elkaar te zeggen, want wij, wij kennen dat van vroeger nog. Uh, maar ja, je, ja. ja, alles wordt erbij gehaald. Kinderen worden steeds dikker. Ja, dat heeft daar ook mee te maken, misschien wel. Zeker, zeker. Nou ja, je ziet natuurlijk ook dat, dat uh, als je buitenspeelt, dan beweeg je gewoon meer dan als je binnen blijft. Gewoon al om ergens te komen en, en omdat je natuurlijk ook meer ruimte hebt. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor de hele fysieke ontwikkeling... de motorische ontwikkeling van kinderen, hè, voor je spieren, je botten. Nou, recent is het natuurlijk ook bekend geworden dat het voor je ogen heel erg belangrijk is. Nou, je wordt minder gauw dik, dus daardoor krijg je ook minder gauw ziektes. Maar ook buitenspelen is ook heel goed voor je sociale ontwikkeling. Hè. Je, je leert uh, winnen en verliezen, je leert onderhandelen, compromissen sluiten... En ja, je, je wordt er natuurlijk ook creatief van, doordat je buiten bent en zelf dingen moet bedenken. Dus het is gewoon heel belangrijk voor de kinderen. Mm. En het staat nog even los van dat je er natuurlijk ook gewoon lekker van gaat voelen. En dat is ook weer goed voor, je, voor, voor het kopje natuurlijk. Ja. En kinderen geven dat ook zelf aan. Hè? 75% van de kinderen zegt: Ik word er vrolijk en blij van. Dus ja, ze voelen zelf ook hoe, hoe goed het is. Ja. Wat, wat, hoe gaat u ervoor zorgen, bijvoorbeeld met Jantje uh, dat dat dat die aantallen, die, die cijfers, dat die over nou, vijf jaar anders zijn? Ja, er zijn eigenlijk wel een aantal die... Wij doen zelf sowieso uh, activiteiten met kinderen in de buurt... om uh, um, samen met kinderen, maar ook met ouders en gemeenten... om de buurten weer speelvriendelijker te maken. Uh, we organiseren bijvoorbeeld landelijk de Buitenspeeldag... die straks uh, op 13 juni ook weer plaatsvindt. Dus de uitnodiging aan alle ouders en kinderen om daar zeker aan mee te doen... Maar er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld voor ouders, voor kinderen zelf... en voor de gemeente liggen er ook genoeg dingen die zij kunnen doen. Kinderen kunnen gewoon zelf lekker naar buiten gaan. Hè? Trommel je vriendjes en je vriendinnetjes op. En het is nou, hè, met dit weer is er helemaal geen excuus, zou ik zeggen. Maar ook ouders, je kan zelf uh, het goede voorbeeld geven. Ga met je kind naar buiten. Ja. Ga de buurt in, ga kijken van waar kan je hier spelen. Uh, dus daar kan je echt een... Ja. Uh, een, een in hebben En ja, gemeenten kunnen natuurlijk ook zorgen dat de speelruimte uh, behouden blijft, hè, dat speeltuinen open zijn, uh, dat er activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, zodat ze ook aantrekkelijk voor ze is. Ja, en, en, en, veilig, en veilige plekken natuurlijk om te spelen, dat is ook niet onbelangrijk. Zeker, ja. zeker, zeker. Dat is G natuurlijk ook... Ga naar buiten, dat is het devies, zeker vandaag, want het wordt uh, mooi zeker weer. Eten. Van ja. Jantje Beton hoor u Pauline van der Loo, hartelijk dank.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 Maar je moet proberen toch via praten, tuurlijk, doen niet via en daarom vind ik het ook goed... dat onze minister met de Amerikaanse collega gaat praten... dat ja. minister Blok toch uiteindelijk naar Rusland toe gaat om het gesprek gaan te maar houden. Maar moeten we ook met Assad gaan praten? Uiteindelijk maar zul, je, zul je met het regime van Assad moeten praten... om een uitweg te vinden via die tafel. En bij Pauw was ook zanger André Hazes junior te gast. Hij vertelde dat hij door zijn 18, jaar, sorry, 18 maanden oude zoontje... opeens veel meer te weten is gekomen over zijn eigen opvoeding. Ik kan me niet heugen dat mijn vader lekker met mij heeft liggen rollen op de grond. En ja, dat was gewoon de type man niet. Mm. Heb je dat ooit wel eens tegen hem kunnen zeggen? Helaas niet. Nee, want dat, dat besef je niet op die leeftijd. Ik ben het echt pas gaan beseffen sinds ik deze jongen in mijn arm heb. Ja. Van wat, wat, wat heb je eigenlijk zelf gemist? En dat was gisteravond op Radio NTV. Nu een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. Het Belgische federaal parket heeft een 22-jarige Servier opgepakt... omdat hij in Nederland en wellicht ook in België aanslagen plande. Dat meldt het laatste nieuws. Semir M. kreeg in juni 2017 drie jaar cel... omdat hij contact had met IS en artikelen vertaalde voor hun propagandablad. Ook was hij van plan naar Syrië te gaan. Hij werd in januari onder voorwaarden vrijgelaten... maar ging volgens de Belgen daarna gewoon verder met zijn praktijken. En zijn plannen voor een terreuraanslag stonden naar verluid nog in de kinderschoenen. Canada roept alle familieleden van diplomaten op Cuba terug, schrijft de BBC. De stap komt nadat tien Canadezen in Cuba melding hadden gemaakt van symptomen als duizeligheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Wat de precieze oorzaak daarvan is, is niet bekend. In een rapport wordt gesproken over een mogelijk nieuw type hersenschade. Eerder maakten Amerikaanse diplomaten ook al melding van concentratieproblemen en duizeligheid. Toen werd gedacht dat Cuba uit politieke overwegingen ultrasone toestellen inzetten. Maar Canada sluit dat uit. De Syrische president Assad verliest binnenkort de hoogste Franse onderscheiding... die van de Franse legioen van eer. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro. Assad kreeg de onderscheiding in 2001 van de toenmalige president Jacques Chirac. De directe aanleiding dat de onderscheiding nu wordt ingetrokken... lijkt te maken te hebben met de recente chemische aanval in Syrië, schrijft de krant. Eerder raakten ook Harvey Weinstein en Lance Armstrong hun decoratie kwijt. En er komt in de VS een collectieve rechtszaak tegen Facebook... over het gebruik van software voor gezichtsherkenning. Die software wordt gebruikt voor het taggen van mensen in foto's. Facebook kan door die gezichtsherkenning suggesties doen... voor mensen die op de foto staan. Iets wat in Europa al sinds 2012 verboden is. En de Amerikaanse rechtszaak moet bepalen of het in de VS ook niet mag. Opnieuw dus een probleem voor Facebook... dat momenteel verwikkeld is in het schandaal rondom Cambridge Analytica... dat bedrijf dat via Facebook de gegevens van 87 miljoen gebruikers verkreeg. Hoe gaat het met de dinsdagochtendspits, Jolanda? Die gaat eigenlijk een beetje volgens boekje. De meeste vertraging in het midden en het zuiden van het land. De meeste files ook zo'n 10 minuten vertraging. Weinig bijzonderheden. We hebben wel dat ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Daar zijn de bergingswerkzaamheden begonnen. Tussen Den Hoorn en Knopend Prins Klausplein een kwartier. Vertraging, daar is de linkerreis ook dicht. Verder wat meer vertraging op de A58. Maar ik neem dan aan dat het de gewone drukte is van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergessel 20 minuten vertraging. 10 minuten voor half 8 is het. We gaan praten over sport, Большой nou duidelijk, hè? de kampioen in Nederland is bekend. PSV in Eindhoven, ze hebben de titel daar uitgebreid gevierd. Gisteren ook nog een keer, gisteravond. Waarschijnlijk gaan de eerste mensen nu uh, druppelen een beetje naar huis ook. Uh, of, of de laatste misschien wel, laten we het daar maar op houden. En vanavond gaat de Eredivisie gewoon vrolijk verder... met, een, uh, met dag 1 van een midweekse ronde. Nou, het kampioenschap is dus bekend... maar uh, verder is het nog heel spannend om de play-off plaatsen. Maar zeker ook onderin. Even de stand daar, helemaal onderaan staat FC Twente. Vier punten min. Minder dan Sparta en zes punten minder dan Rode JC. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En dan vanavond op het programma Twente tegen Pek Zwolle. Ja, en uh, daar zal Twente toch moeten strijden om in ieder geval die rechtstreekse degradatie te ontlopen. Uh, het kan allemaal nog, maar dan moet er vanavond bijvoorbeeld wel gewonnen worden van PEC Zwolle. Want stel nou hè, dat Twente verliest. Sparta wint morgenavond van NAC. En Roda pakt uh, morgen een puntje tegen kampioen PSV. Ja, dan is het over en uit. Dan is Twente officieel gedegradeerd. En Tubantia, de krant in Enschede en omgeving, die schetste gisteren al dat sombere scenario onder de kop bidden voor het wonder van Enschede. Uh, er komt mooie passage in dat verhaal. Dan voltrekt het noodlot zich in het donker achter de gordijnen thuis op de bank. Dan wordt het lijden in stilte en eenzaamheid. Nou, de krant is niet heel pessimistisch, want die zetten er meteen ook een optimistisch scenario tegenover. Twente wint deze week, Sparta verliest. Ja, en dan kan die diepgevallen club in het oosten van het land alsnog overleven. Ja, en, en tegen Zwolle, euh, nou heeft Zwolle een beetje twee gezichten deze, dit seizoen. Uh, voor de winterstop ging het heel aardig, nu de laatste paar weken niet altijd even goed. Nee, uh, dus ja, dan zou je kunnen denken: van ja, Twente, Twente zou moeten kunnen winnen tegen Zwolle. Maar als je naar de statistieken van Twente kijkt, uh, dan, dan lijkt het eigenlijk kansloos. Uh, 19 van de 31 wedstrijden werden dit seizoen verloren. Uh, de laatste overwinning dateerde weer van 12 december vorig jaar. En de laatste thuiszegen is van nog langer geleden. Op 21 oktober werd thuis gewonnen van Roda JC. Nou, afgelopen weekend gaf de ploeg een 1-0 voorsprong tegen Ado weg, waarna het alsnog met 2-1 verloor. Nou, en alles zit dan tegen volgens Tubantia. Het schijnt dat interim trainer Puzic, de man die Gert-Jan Verbeek verving, na afloop van de wedstrijd gezegd heeft dat het hem nog verbaasd heeft dat de bus op de terugweg niet kapot ging. Want zoveel <laughs> tegenslag, dat, dat kan een mens bijna niet, niet uh, dulden. Uh, maar goed, aan de andere kant, je zegt het zelf al, de nummer laatst van de Eredivisie kan wel hoop putten uit het verhaal van de tegenstander van PEC Zwolle, want ja, dat is ook helemaal de weg kwijt na een goede seizoenstart. Uh, dit kalenderjaar is PEC het op één na slechts presterende team in de Eredivisie, uh, met niet meer dan 11 punten. Het is alleen jammer voor Twente dat hetzelfde of Nog minder punten pakte sinds de jaarwisseling. Die pakte er dan nog maar vijf. Er staat wel weer tegenover dat de club het Enschede in de Eredivisie nog nooit een thuiswedstrijd verloor van de verre buur uit Zwolle. Ja, en daar moeten ze zich dan maar aan vastklampen. Dat doet ook de trainer, de interimtrainer dus. Die gelooft nog wel in een wondertje. Al heeft Marino Puzic ook zijn twijfels. Nou ja, je kunt niet alles wegnemen. Je kunt niet alles afsluiten. Ik bedoel, we blijven allemaal mensen. Uh, uh, simpel zat. Uh, dat ploeg wil heel graag. Uh, mensen werken echt keihard. Uh, en dat uh, knaagt aan je op een gegeven moment als het niet lukt. Uh, of als het uh, succes lange tijd uh, uitblijft. Simpel zat. Uh, maar uh, ze blijven wel strijdbaar. En dat vind ik wel mooi om te zien. Goed, nou vanavond Twente dus tegen Pex Zwolle. Dan nog even wat uh, zaken uit, uh, uit, die uit het weekend voortkomen. Uh, bij Sparta. Daar weten ze in ieder geval dat ze de rest van het seizoen zonder Michiel Kramer moeten... Want die kreeg gisteren te horen dat hij zeven duels is geschorst. Na die trap in het gezicht van Alexander Butner van Vitesse. Zijn ze bij Sparta geschrokken van die straf? Nou, niet echt. Uh, Ze hebben het voorstel van de aanklager meteen geaccepteerd. Normaal ga je in beroep, uh, dan probeer je toch nog iets van die straf af te krijgen. Maar nee, zij doen dat niet onder het motto, we zijn een nette club. Hè. We accepteren de actie van Kramer niet. Uh, het betekent trouwens ook meteen einde seizoen voor de spits die overkwam van Feyenoord. Want in het slechtste geval, bij rechtstreekse degradatie, speelt Sparta nog drie wedstrijden nu. In het gunstigste geval komen na die wedstrijden nog vier duels in de nacompetitie. Nou, dat zijn zeven duels, dus precies de duur van de schorsing. Dus uh, Kramer zien ze daar niet meer terug dit seizoen. Nou, en we hebben het natuurlijk al uitgebreid gehad over PSV. Net nog weer gehoord, de huldiging uh, gisteren. Um, zij werden dus kampioen afgelopen zondag. Tegen de directe concurrent Ajax. En daar rommelt en borrelt het aan alle kanten. Ja, de Telegraaf die meldt vanochtend dat er binnen de vereniging Ajax, dat is de groot aandeelhouder, openlijk wordt gesproken over de toekomst van de directeur van Edwin van der Sarg. Die lag gisteren ook al onder vuur of zondag onder vuur toen ze terugkwamen van die wedstrijd bij PSV. Supporters die de bus tegenhielden van de Sarg die alles moest uitleggen. Nou, aan het eind van het seizoen zou er een pittig beoordelingsgesprek komen met de Raad van Commissarissen en de Bestuursraad. Ja, en de hete hangijzers zijn dan vooral de aanstelling van de onervaren trainer Marcel Keizeren, die voor de winterstop alweer werd ontslagen Het vertrek van Wim jonk jeugdhoofdopleidingen. Uh, nou, ook het vertrek van Peter Bos. Vorig jaar na dat succesvolle Europese seizoen zou op de agenda staan. Ja, dus, dus dat komt er allemaal nog overheen. En nog even een klein aardig dingetje. Er was al wel wat sprake van. Maar goed, nu komt het toch wel naar buiten. Ook in Spaanse kranten. Er is belangstelling voor spelers die ondanks het missen van de titel... wel gepresteerd hebben dit seizoen. Volgens El Mundo Deportivo, grote Spaanse sportkrant... heeft Barcelona serieuze interesse in Matthijs de Licht en Frenkie de Jong. Die zouden passen in de plannen om daar in Barcelona het sterrenelftal op termijn te renoveren. Nou, Ajax zou al op de hoogte zijn gebracht... en er is een kans dat Barcelona de twee komende zomer al contracteert... maar dat ze dan eventueel wel nog op huurbasis... nog een tijdje bij Ajax worden gestald. Gio Lippens was dat over het voetbal. En u weet dat dus uh, deze week een midweeksprogramma... te beginnen vanavond met die wedstrijd Twente tegen Pek Zwolle. Nu Tim Knol. Yeah! yeah.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 Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Jochem, ik heb het gevonden! Wat stamt alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar? Wauw, de ideale plek voor het hele stijl. Groepen.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. De ideale plek voor het hele stijl. Groepen.nl Groepen.nl NPO Radio 1. 1 minuut over half acht, de hoofdpunten van het nieuws De NAM wil minder verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Als straks de nieuwe gaswet van minister Wiebes is doorgevoerd. In de plannen voor die wet heeft de NAM bijna niets meer te zeggen over de gaswinning. En minder invloed betekent ook dat het bedrijf minder aansprakelijk is, zegt de directeur van de NAM in trouw. De politie heeft een man opgepakt voor de dodelijke schietpartij... in een Haagse Shisha-lounge, anderhalve week geleden. Het is een Rotterdammer van 19. Bij de schietpartij kwam een jongen van 17 om het leven. Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten waarschuwen... in een gezamenlijke verklaring voor Russische staatshackers. Die zouden het hebben gemunt op netwerkapparatuur... van providers, overheden en bedrijven over de hele wereld. En die gehackte apparatuur zou vervolgens gebruikt kunnen worden... bij een eventuele grootschalige aanval.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 De weersverwachting dan bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Goedemorgen, Raymond. Dag Jurgen. goedemorgen. Nee, het ging net over buitenspelen. Kinderen spelen te weinig buiten, blijkt. Nou, het weer kan vandaag geen reden zijn om binnen te blijven. Nee, zeker niet. Het is echt buitenspeel weer vandaag. En dat geldt eigenlijk ook voor morgen en overmorgen. En ik zou zelfs wel zeggen dat de kinderen zich wel goed moeten beschermen tegen de zon. Want de zonkracht die wordt alweer wat krachtiger. We gaan alweer naar een, een matige zonkracht. En dan kan een onbeschermde huid toch vrij snel verbranden. Maar als dat dan gedaan is, ja, dan is het heerlijk weer om buiten te spelen of gewoon buiten te zijn. Vandaag wordt het zo'n 17 tot 22 graden in Nederland. De laagste temperaturen op te Wadden. In het zuidoosten die 22 graden. Met dus flink wat zon. En ook wel wat wolkensluis die voorbij schuiven, met name in de westelijke helft van het land. Verder waait er een zwakke tot matige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het dan helder. En dan blijkt eigenlijk dat de temperaturen van vandaag wat laag zijn ten opzichte van morgen en overmorgen. Want dan wordt het echt nog een stuk warmer. Morgen wordt het gewoon zomers warm in het zuidoosten en oosten van het land. Dan kan het 25 tot 26 graden worden. En dan is er ook minder sluierbewolking aanwezig. Dus ja, de zon die kan dan echt ongehinderd schijnen. De wind die waait uit het oosten morgen en die is overwegend matig. En aan zee zal de temperatuur ook mooi oplopen naar 20 tot 23 graden. Dat denk ik wel. Ook donderdag nog zo'n mooie, warme dag. Misschien alweer voor veel mensen iets te warm... want dan kan het lokaal 27 of 28 graden gaan worden in het oosten en zuidoosten. Nog steeds waait die oostenwinter... maar ik hou er wel rekening mee dat in de middag aan de stranden... misschien wel een zeewindje gaat opsteken. En het zeewater dat is nog maar een graad of acht... dus ik kan je voorstellen dat het dan heel sterk afkoelt op die stranden. Of het gaat gebeuren is nog een beetje onzeker. Vrijdag is die kans veel groter... want dan draait de wind gewoon uiteindelijk naar een westelijke richting... En dan wordt het ook wat frisser. Dan zien we duidelijk wat lagere temperaturen. Maar nog steeds prachtige temperaturen hoor. Het wordt dan zo'n 20 tot 25 graden. Aan de stranden zal het dan iets frisser zijn. En vrijdag misschien wat wolkenveldjes in het westen. De lente van 2018. Kortom is volop bezig. Raymond Klaassen was dat. Jolanda van der Velden nu. Met file nieuws. De meeste files staan in het midden en het zuiden van het land. Zo'n 10 minuten vertraging leveren die files op. Het is eigenlijk vrij normaal voor de dinsdagochtend. Een paar bijzonderheden. Er gebeurt een ongeluk in de file op de A2 van. Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmada en Waardenburg nu ruim een half uur vertraging. Uh, op de A12, naar richting Utrecht... heeft het verkeer misschien wat moeite met de laagstaande uh, zon. Het is wat langzaam rijden tussen Gouda en Nieuwebrug. Zo'n 20 tot 25 minuten vertraging. Verder ook nog 20 minuten vertraging op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moorgestel. Zo. So.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 uh, bijna acht minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De raketaanval op Syrië afgelopen weekend kon rekenen op begrip van de Nederlandse regering. In het Britse parlement was er gisteravond een verhit debat over. En vandaag vergadert onze Tweede Kamer voor het eerst sinds die aanval. Xander van der Wulp in Den Haag, onze politiek commentator. Xander, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En hoe leeft dat in de Tweede Kamer? Nou, ik denk eigenlijk dat je kan zeggen dat het hier uh, niet zo heel erg leeft. Uh, dat is natuurlijk logisch dat het minder leeft dan in Groot-Brittannië... want uh, dat land heeft echt meegedaan aan de bombardementen. Nederland niet. Uh, ik denk dat je het gevoel in de Kamer het best kan omschrijven als... Ja, iets van een soort opluchting. De actie is zonder veel gevolgen gebleven. En net als minister Blok van Buitenlandse Zaken gisteren, uh, gisteravond in Luxemburg zei... wil de Tweede Kamer vooral vooruitkijken. Alle energie moet nu in het Syrische, vredes, uh, in het Syrische vredesproces. En uh, de meerderheid staat achter deze actie. Begrip is dan het sleutelwoord hè, de afgelopen dagen. Er is ook wel wat over te doen geweest. Het kabinet zei dat ze begrip hadden voor deze internationale actie. Um, waarom dan he, niet het woord steun gebruiken... of het uh, woord politieke steun dat in het verleden wel eens werd gebruikt? Nou, dat is natuurlijk omdat na Irak en de commissie Davids uh, is afgesproken... dat we nooit meer politieke steun geven zonder volkenrechtelijk mandaat. Dus hield het kabinet het bij dat woord begrip. En daar hebben eigenlijk alle partijen... of in ieder geval de meeste partijen in de Tweede Kamer dan weer begrip voor. Komt er wel een debat... Nou, dat is nog even de vraag. De SP wil heel graag een debat, maar ik denk als ik zo hoor uh, hoe het gaat lopen... dat het in het vragenuur vanmiddag om twee uur aan de, aan de orde zal komen. En dan niet met premier Rutte, maar met de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Vooral Karabaloet van de SP wil er dus over praten. Zij vindt dat Nederland deze actie moet veroordelen. Begon het afgelopen weekend op internet ook een actie met hashtag niet in mijn naam. Ze maakt zich grote zorgen over de bombardementen, terwijl de onderzoekers nog onderweg waren. En dat maakten ze gisteravond in Pauw uh, ook nog even duidelijk. De kern van het verhaal is, uh, je moet eerst de feiten kennen. En twee, uh, ik vind het een beetje beangstigend... dat op zo'n manier, gewoon midden in de nacht, wederom... net zoals met de Irak-oorlog, eigenlijk... op basis van uh, ons onbekende feiten... Uh, op basis van hoogste waarschijnlijkheid een illegale aanval wordt uitgevoerd. Want deze aanval strookt niet met het internationaal recht. Het is in strijd met het VN uh, ah. handvest... waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien. Saadet Karabulut van de SP, gisteravond bij Pauw. Uh, Xander, is de SP dan de enige partij die zich zorgen maakt? Nou, bijna wel. Zeker uh, de enige partij die zover gaat dat ze het een illegale aanval noemt. Maar uh, aan de andere kant van de Kamer... heb je bijvoorbeeld ook Forum voor Democratie... Die uh, verwerpen ook de aanvallen. Die steunen al een tijd uh, Sadat, uh, Assad. Uh, en die vinden dat dat de beste manier is om dit probleem op te lossen. Ze um, denken ook dat Assad niet achter die gifgasaanval zit. De PVV bijvoorbeeld, die is sceptisch. Het zal allemaal niks helpen, deze bombardementen. De VVD, de grootste partij, die vindt het juist weer een helder signaal. Eigenlijk alle partijen vinden dat zo'n gifgasaanval... Uh, ja, niet onbeantwoord kan blijven. Dat je iets van een signaal moet geven. Bij D66 vind ik de worsteling wel mooi naar voren komen. Ook een regeringspartij. Die noemen het onwenselijk en ongemakkelijk. Deze actie zonder vm mandaat Maar niet onbegrijpelijk. Gezien de schendingen van de mensenrechten die er in Syrië plaatsvinden. Zo zie je eigenlijk alle partijen. In ieder geval de partijen in het midden er heel erg mee worstelen. Conclusie Blok zal het niet heel erg lastig krijgen. Nee, dat lijkt me de goede conclusie. Hij zal geduldig uitleggen wat hij gisteren met zijn Europese partners heeft afgesproken. Daar uh, was de hoofdlijn inzet op een wapenstilstand, uh, Zorgen dat er nu meer humanitaire hulp naartoe kan. Vredesonderhandelingen via VN nieuw leven inblazen. Uh, ja, op wereldniveau dus kijken of er via diplomatie toch weer een oplossing mogelijk is. En ja, dan kijkt de Kamer in Den Haag echt wel van een afstandje toe. Goed, dat is dat. Uh, bij het vraaguurtje moet hij dus aan de bak, minister Blok. Zijn er verder nog zaken op de agenda deze week die interessant zijn? Um, nou ja, niet echt iets wat je in je agenda hoeft te schrijven, Jurgen, denk ik. Het wordt een beetje een lauw politiek weekje... maar wel twee dingen die er een beetje uitspringen. Morgen is er een hoorzetting over arbeidsgehandicapten. Uh, weet je wel, de staatssecretaris van Arkt die wil het mogelijk maken dat uh, mensen met een beperking op de arbeidsmarkt... misschien wel onder het minimumloon betaald kunnen worden... Daar, uh, ja, daar denkt de coalitie toch wel over om daar misschien toch wat in te gaan aanpassen. Maar daarvoor is eerst die hoorzitting morgen nodig. Want is nodig. Veel, veel kritiek en, uh, op. Zeker, veel ja. kritiek. Afgelopen week ook. En um, verder gaat het vooral over de voorjaarsnota. Deze week en volgende week. Want uh, ja, ik, ik hoorde van de week iemand zeggen... dit kabinet heeft eigenlijk zijn belangrijkste besluit al genomen. Dat is het gasbesluit in Groningen om daar de kraan helemaal dicht te draaien. Um, maar dat moet wel gecompenseerd worden in de begroting. En dat is een, uh, ja, een flinke klus voor de coalitie. Daar zijn ze deze en volgende week mee bezig. Xander van der Wulp was dat in Den Haag. Vandaag bespreekt het Europees Parlement de rol van de robot in de samenleving. Kunstmatige intelligentie rukt op en robots zullen steeds duidelijker aanwezig zijn in ons leven, zeggen deskundigen. Maar wat moeten we doen als ze dingen doen die we niet willen? En wie draait er dan op voor de gevolgen? Benny Mols is wetenschapsjournalist en een van de schrijvers van het boek Hallo Robot. Benny, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waar draait die discussie in het parlement om? Het gaat er eigenlijk om dat in de afgelopen jaren robots uh, zelflerend zijn geworden. Dat is iets wat we van vroeger uit niet kennen. De meeste robots die werden geprogrammeerd en deden precies de dingen die wij wilden dat ze deden. Bijvoorbeeld een auto in elkaar sleutelen. Maar op het moment dat een robot enigszins zelflerend wordt... zijn er mensen die zeggen, oké, okay, dan kun je de maker uh, van zo'n robot niet meer verantwoordelijk uh, stellen. En dat is ook een beetje het enge beeld dat mensen dan hebben in, in sommige dromen... dat de robots ineens ons over gaan nemen. En dat, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Zijn de landen die de rechten van robots erkennen eigenlijk... Um, nee, uh, er is vorig jaar wel het geval geweest van Saudi-Arabië en die hebben als een soort publiciteitsstunt aan een robothoofd Sofia uh, mensenrechten toegekend. Maar wat ik al zei, dat was eigenlijk meer een publiciteitsstunt en ik vond het een bizar idee in een land waarin uh, vrouwen niet dezelfde rechten hebben als mannen bijvoorbeeld. Ja, ja. Robot... Kijk, deze discussie gaat eigenlijk meer om uh, robots die, die ongelukken veroorzaken. Hè. Dan kun je denken aan een zelfrijdende auto of een drone die een ongeluk veroorzaakt. Of, en dat zien we nu steeds meer in fabrieken gebeuren, dat robots zij aan zij met mensen samenwerken. Nou, op het moment dat een robot dan een mens schade toebrengt, dan krijg je de vraag van wie is verantwoordelijk, wie is aansprakelijk. En ja, want da daar is dus nog een hele hoop gesteggel over wie dat, wie dat dan is. Dus waar gaan ze dan over praten in het Europese parlement? Nou, het Europees Parlement heeft vorig jaar al een onderzoek laten doen. De, de, de vraag was eigenlijk van zet de opties een, een, op een rij voor wie inderdaad verantwoordelijk of aansprakelijk zou moeten zijn. En als een van de opties kwam naar voren, misschien moet je een robot als een aparte rechtspersoon beschouwen, een elektronische persoon. Een beetje uh, vergelijkbaar met de manier waarop we bedrijven als rechtspersonen zien. Nou, en als uh, reactie daarop is er deze week een open brief verschenen van 150 prominente opties onderzoekers op het terrein van robotica en kunstmatige intelligentie. En die zeggen, doe dat alsjeblieft niet. Geef robots geen aparte juridische status. En daar kan ik me helemaal bij, bij aansluiten. Ja, want uh, er zijn natuurlijk ook wel, jij noemde het die zelfrijdende auto's... er zijn natuurlijk al wel ongelukken mee gebeurd ook. Dus uh, ja stel dat die auto verantwoordelijk is zelf, uh, wie betaalt de schadevergoeding dan? Ja, nou ja, er, er zijn een paar opties. Uh, de... de, de eenvoudigste optie is zeggen van de fabrikant is aansprakelijk. Maar de fabrikant kan zeggen van ja, ik heb die software van die slimme auto of die slimme robot, die heb ik niet gemaakt. Dus ga maar naar de uh, fabrikant van die software. Dus zo kun je je voorstellen dat, dat um, de risico's een beetje worden afgeschoven. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat uh, de mens uiteindelijk uh, verantwoordelijk blijft. En dat doe je niet wanneer je zo'n robot een aparte rechtspersoon Maakt. Ik denk ook dat we dan kunstmatige intelligentie, de intelligentie van die robot, uh, sterk overschatten. Want zijn er eigenlijk nog nieuwe ontwikkelingen uh, als het gaat over kunstmatige intelligentie die, die deze kwestie nog urgenter maken? Nou wat het urgenter maakt is dat die robots eigenlijk steeds dichter bij mensen komen te werken. Ik gaf wel het voorbeeld van de robot die in een fabriekslijn samen uh, met een mens uh, bijvoorbeeld spullen zit te maken of in te pakken. Um, en we krijgen natuurlijk steeds meer robots om ons heen, in het huis. Uh, en ja, dan moeten we iets doen met, die, met de veiligheid van die robot. Alleen ik denk dat het belangrijk is dat de mens daarbij verantwoordelijk blijft. Want als je dat niet doet, dan gaan fabrikanten die verantwoordelijkheid heel makkelijk afschuiven. En uh, aansprakelijkheid werkt ook preventief. Ja. Goed, nou, vandaag praat het Europees Parlement erover. Dank voor de uitleg. Benny Mols, wetenschapsjournalist en een van de schrijvers van het boek Hallo Robot. Het Sportnieuws nu in de andere media op een rij met Elisabeth. De 122e marathon van Boston werd gisteren gewonnen door de Japanner Yuki Kawauchi. Op de zevende plaats finishte de Nederlander Abdi Nageye. En in de Volkskrant vertelt de 29-jarige hardloper dat hij nog nooit zo'n zware marathon heeft gelopen. Vanwege de kou en de regen werd het een marathon onder erbarmelijke weersomstandigheden. Daar had ook wereldkampioen Jeffrey Kihui last van. De Keniaan leek te winnen, maar werd bevangen door de kou en werd in de laatste kilometers nog voorbij gelopen. Op de Belgische VRT kwam in het programma de kleedkamer Michael Bogert aan het woord. De ex-renner was er dit weekend bij de Amstel Gold Race weer als ploegleider bij. Nadat hij twee jaar aan de kant stond vanwege een dopingschorsing. En als hij op die dopingaffaire terugkijkt... dan denkt hij niet dat hij zonder de mediadruk ook had bekend. Nee, want ik, had, ik heb ook altijd gezegd dat ik, als ik die druk niet had gehad... had ik nooit, nooit van mijn leven bekend. Ja. Nooit. Ik ga je, je gaat, niemand wil die ellende op zijn hals halen en... Uh, en ik wist ook zeker niet, met, met alles wat ik wist, uh, wist ik nog wel wat er, wat er ging komen. Volgens Bogert had hij bijna geen leven meer door de grote media-aandacht in Nederland. Hij werd geen dag met rust gelaten. Zelfs toen zijn vrouw aan het bevallen was, werd hij nog zeven keer opgebeld, vertelde hij ook. In Trouw staat een artikel over atletiek Bilbao... misschien wel de meest traditionele club uit Spanje. De club is 120 jaar oud en heeft één belangrijke regel... er mogen alleen maar basken spelen. Achterhaald en veel te romantisch vinden velen... maar volgens de club is het vooral ontstaan uit baskische trots. Dit gaat om echte clubtrouw, niet om het geld... zoals bij andere Spaanse ploegen, al dus de club... die op dit moment dertiende staat in de Primera Division. En Max Verstappen moet op zijn tellen gaan passen. Dat staat te lezen in het Algemeen Dagblad. Charlie Wright van de Autosportbond vertelt dat Verstappen op dit moment vijf strafpunten op zijn race licentie heeft. En voor de botsing met Vettel van afgelopen weekend zijn er twee strafpunten bijgekomen. En een coureur die in één jaar tijd twaalf strafpunten heeft, moet één race langs de kant blijven. Of in de file gaan staan. Jolanda van der Velden. Uh. Dat zou ook kunnen. Dan heeft hij 95 files om uit te kiezen. Maar ja, de meeste, nou, 10 minuten vertraging. Dus daar doet hij niet voor. Uh, wat opvalt is dat we het laatste half uurtje een paar ongelukken hebben gehad. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Kelpen, Oder en Maasbracht nu 40 minuten vertraging. Gelukkig zijn daar alle rijstroken weer open. Ook een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Knopend Gouw en Nieuwebrug. 9 kilometer met ook 40 minuten vertraging. En in het oosten van het land, de A50-os richting Arnhem. Tussen Graaf zijn en het Valburg een half uur vertraging daar is de linker ook dicht uit 1966 nu de hoe. Happy Jack was the kids would So they rode on his head in the her in the deep. To get some hot, just to try. try. jack all the morning. Keith Moen, de drummer dat het vorige liedje wat minder aandacht gehad... was hij minder aan bod gekomen, nam hij zijn podium in deze wel. Flink aanwezig. Happy Jack, de hoe uit 1966. Martijn van der Zanden is in Haren, Groningen. Het plan is namelijk dat die gemeente fuseert met de gemeente Groningen. Maar de bewoners zien dat niet zitten. Vanavond is er over die gemeentelijke herindeling een kamerdebat in Den Haag. En Martijn, jij praat vanmorgen met voor- en tegenstanders. Ja, dat klopt. Ik ben nu bij een voorstander van die herindeling... Patrick Broens. Hij is gedeputeerde in de provincie namens het CDA. Hij woont ook in Haren. Ja, je bent verklaard voorstander dus van die herindeling. Is dat lastig eigenlijk als je hier ook zelf in Haren woont met zoveel tegenstanders? Ja, ons college heeft inderdaad uh, de herindeling uh, zeg maar qua advies naar, uh, naar de minister uh, gebracht. Ja, is dat lastig? Uh, ja, nee, ik, ik woon hier met mijn gezin en uh, je hebt hier voor- en tegenstanders... en uh, wij hebben onze redenen als college om, uh, om voorstander te zijn. Ja, maar merk je iets van die tegenstanders? Spreken ze je aan bijvoorbeeld? Ja, je wordt een dorp aangesproken. Uh, dat geldt voor de, zowel voor de voor- uh, als, uh, als de tegenstanders. Uh, het is wel zo dat je de voorstanders over het algemeen wat minder hoort. De tegenstanders zijn wat, uh, wat nadrukkelijker aanwezig. Uh, dus ja, ik word daar wel op aangesproken. De, in 2014 is er een referendum geweest. Toen heeft driekwart uh, tegengestemd tegen die herindeling. Uh, sindsdien is er geen meetpunt meer geweest. Denk je eigenlijk dat die verhouding nog steeds hetzelfde is? Nou, mijn inschatting is dat die uh, verhouding niet hetzelfde is. Als ik uh, zelf kijk, als ik langs het voetbalveld sta of in het dorp loop... dan zijn er echt wel heel veel, uh, veel voorstanders. Uh, destijds was de vraag, wil je samengaan met Groningen? De vraag was niet, wil je herendelen? Uh, ja, inmiddels is het zo dat de opties om te herendelen beperkt zijn... De buurgemeente Tinado in Drenthe wou niet. De buurgemeente Hogezand, Zapmermeren zit een andere herendeling. Die zijn inmiddels geherendeeld. Dus eigenlijk is er alleen nog maar de optie Groningen. Ja, die optie is nooit voorgelegd. En inderdaad, je zegt het is de enige optie die er nog is. Want het is geen optie dat haar zelfstandig blijft. Nou ja, als je kijkt... En uh, uh, ons college is in principe voor herendelingen van onderop. Uh, we willen dus dat... dat de bevolking ook daarin meegaat? Ja, dat de bevolking daarin meegaat. We willen dat in principe niet opleggen. Maar hier in Haren zijn uh, vijf onderzoeken geweest door drie onderzoeksbureaus en daar is eigenlijk iedere keer hetzelfde uitgekomen. En dat is dat de organisatie uh, kwetsbaar is. Uh, kwalitatief gezien, hè, dus in de dienstverlening naar de burgers toe... dat er weinig mogelijkheden zijn om dat op korte termijn te verbeteren... dat de samenwerking met de omliggende gemeente onder druk staat... en uh, ja, dat de gemeente heel erg sterk reageert op individuele signalen... van individuele burgers en dat er niet echt een visie achter zit. Nou, dat gecombineerd met een financiële kwetsbaarheid... Uh, heeft ervoor gezorgd dat wij uiteindelijk gezegd hebben... Na heel erg lang wikken en wegen van ja, dan moet deze gemeente toch gaan herinneren. Ja, toch zijn er ook veel mensen tegenstanders. Nou, die laten zich duidelijk horen. Dat, dat, dat weet je natuurlijk als geen ander. Daar, daar moet natuurlijk ook wel iets mee gebeuren. Hoe kun je die mensen toch tegemoetkomen? Nou, het is zo dat wij in het overleg met de andere gemeenten... de gemeente Groningen en Ten Boer, waar Haren dan eventueel mee zou samengaan... heel nadrukkelijk gezegd hebben... er zijn een aantal dingen die voor de tegenstanders heel erg belangrijk zijn. Dat is niet bouwen in de groene ruimte bijvoorbeeld. Uh, het betreft ook de voorziening in Haren. Daar zijn allemaal afspraken over gemaakt... om te zorgen dat dat op een goede manier wordt, uh, wordt ingevuld. Dus ja, je moet, je moet zeker iets met die zorgen doen. En tegelijkertijd moet je ook constateren dat uh, deze gemeente heel stevig moet bezuinigen. Dat de lasten, de, de woonlasten... In Enorm verhoogd worden dat de organisatie kwetsbaar is, ja. Je hebt ook een plicht naar, naar de inwoners toe om te zorgen dat op een lange termijn die dienstverlening goed in orde blijft. En ja, uiteindelijk, uiteindelijk hebben we daar als provincie wel een keuze moeten maken. Ja, het CDA zit hier ook in het, dus uw eigen partij. Het CDA zit hier ook in het college, die is tegenstander van herindeling. Dus je zou wel kunnen zeggen dat u daar een, een issue mee heeft met uw eigen partij. Nou, het is zo dat uh, ik ben zelf CDA, inderdaad. Uh, het CDA is eigenlijk altijd voor onderop hè? vanuit de burgers zelf, uh, dat gold voor mij ook en ja, dat conflict zit er. Dat was een moeilijk afweging. Okay, nou, het is duidelijk dat het conflict er is. Ik ga zo meteen met uh, tegenstanders van de herindeling praten hier in Haren. Martijn van der Zande, dus in Haren, Groningen. Um, ik verwijs u nog even naar kwart over negen. Dan doen we altijd iets met u aan en opmerkingen. Vragen ook, vooral. Kom door. Vragen die betrekking hebben op dit programma. Dat kan met uh, hekje R1JN op Twitter. Mailadres hebben we natuurlijk R1JN apenstaartje nos.nl En u kunt ook die app downloaden van NPO Radio 1. Daar is het mogelijk om een boodschap in te spreken. Dat vinden we altijd leuk, want dan kunnen we hem ook laten horen om kwart over negen. Of er eentje te schrijven. Van half tien tot half twaalf.